1 uur. NPO Radio 1 met Patrick Lodiers. Er is opnieuw ophef over de voorwaardelijke invrijheidstelling. nadat een draaideur draai crimineel een vrouw verkrachten. Moet het systeem op de schop? In Politiek Den Haag zijn ze er nog niet over uit. Straks een debat in de Nieuwsbv. Maar eerst bewijs voor een mogelijke gifgasaanval in Douma. dat is er voorlopig nog niet. Nu in het uitgebreide internationaal met Katrien Straatman. Het onderzoeksteam van het OPCW heeft nog geen toegang gekregen... tot het Syrische Douma, waar anderhalve week geleden... mogelijk een gifgasaanval heeft plaatsgevonden. De Britse ambassadeur zegt bij een bijeenkomst van de OPCW in Den Haag... dat het team nog in Damascus is. Volgens de Russen is het team vertraagd... door de vergeldingsaanval van afgelopen week -einde. De bijeenkomst is besloten, maar toch lekt er van alles uit. Zo zou de Amerikaanse vertegenwoordiging hebben gezegd... dat Rusland mogelijk bewijsmateriaal heeft aangetast in Douma. De Russische ambassadeur heeft op Twitter de VS beschuldigd... van ondermijning van de onderzoeksmissie... nog voordat het team is aangekomen in Douma. Justitie in het zuidwesten van Duitsland klaagt over een toenemend aantal asielzoekers dat lid van een terroristische organisatie zegt te zijn. In de eerste drie maanden van dit jaar kwamen bij de pakketten in Karlsruhe en Stuttgart al 159 aangiftes binnen. In heel 2017 waren dat er 300. Bij ongeveer de helft van alle nieuwe terreurverdachten komt de verklaring van de verdachte zelf. Correspondent Jeroen Wollars legt uit waarom de asielzoekers dat doen.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 Het uitzoeken van al die meldingen gaat de Duitse justitie veel tijd kosten. Ze hebben op dit moment pas vier van die strafzaken afgehandeld... waaruit bleek dat er niks aan de hand was. Maar ja, ze moeten dat wel allemaal gaan uitzoeken. En tijdens het uitzoeken, en misschien zelfs dus daarna... kunnen die asielzoekers niet uitgezet worden. En dat is hun doel. Creatieve mbo-opleidingen, zoals die voor artiesten of kledingontwerpen, zijn populair, maar bieden nauwelijks zicht op een baan. Een commissie adviseert de minister daarom om met twee creatieve opleidingen te stoppen en bij twee studies het leerlingenaantal te beperken. Volgens de commissie bieden de studies voor artiest en desktop-publisher zo'n kleine kans op werk dat deze beter opgeheven kunnen worden. De mbo-raad vindt ook dat er iets moet veranderen. Ja, het is duidelijk dat in de huidige vorm deze opleidingen... te weinig arbeidsmarktperspectief bieden. Aan de andere kant, op dit moment bijna iedereen die een mbo-diploma haalt... heeft andere dag werk. Dat komt natuurlijk vooral door de conjunctuur. Maar we nemen samen met het bedrijfsleven... we nemen alle mbo-scholen dit advies wel zeer serieus. Zo is er tussen scholen al veel overleg, zegt de raad. Wat ik op dit moment merk, dat komt ook omdat er heel veel klimp aankomt... in het onderwijs, is dat de scholen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 Autoverhuurder Borend heeft op grote schaal gesjoemeld met roetfilters in hun bestelwagens. Blijkt uit onderzoek van actualiteitenprogramma 1 vandaag. Borent zou de roetfilters uit hun dieselwagens hebben gehaald. om kosten te besparen. Iets dat bij wet verboden is. En bij een grote politieactie tegen drugscriminaliteit. in het zuiden van het land. zijn invallen gedaan in meer dan 15 panden. Zo werden in een loods in echt. jerrycans aangetroffen met duizenden liters grondstoffen voor drugs. Bij de invallen werden in totaal zes mensen aangehouden. Het NOS-journaal. Het Chinese sociale netwerk Weibo gaat toch niet berichten... over homoseksualiteit verwijderen. Vrijdag kondigde de site een grote opschooncampagne aan... waarbij berichten over porno, geweld en homoseksualiteit... verwijderd zouden worden. Correspondent Marike de Vries in Peking. Marike, waar deze draai? Ik hoor op dit Storm moment Een Storm aan niet. protest ja. losbarsten Marieke, je online. Uh, Marike? Hoor je mij? Ja. Ik moet even opnieuw beginnen. Want ik de de woorden die vielen weg. Ik vroeg van waar deze draai. Ja, omdat er afgelopen weekend een storm aan protest uh, is losgebarsten uh, online. Tienduizenden mensen... I am gay, ik ben, ik ben homo. homo. Gevolgd door een regenboog of een selfie erbij. En hoewel sommige berichten werden gecensureerd... werd de hashtag... I am gay, not a pervert. ik ben homo, geen viezerik... 1,35 miljoen keer bekeken...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 om hun uh, beleid aan te passen. Ja, de verbinding was eventjes wat haperend. Vandaar ook uh, nog even onzekerheid over de volgende vraag. Ik weet niet of je het antwoord al gegeven hebt... maar waarom wilden wij BO in eerste instantie die berichten verwijderen? Ja, ze kondigde het vrijdag aan uh, en noemde het toen dus een opschoonactie... Hè, die drie maanden zou gaan duren... Waarin, uh, waarin ze een heldere en harmonieuze omgeving wilden creëren. En dat uh, die woorden die ze gebruikten waren in navolging van president Xi Jinping... die strengere internetveiligheidsregels heeft aangekondigd. Maar hiermee gingen ze toch echt te ver en zijn ze dus teruggefloten. Ja. En wat betekent deze laatste beslissing, dit terugdraaien nu... voor de LHBT-gemeenschap in China? Ja, toch wel een overwinning hoor. Tenminste voor nu dan, want het is nog steeds niet eenvoudig hè, om homo of trans te zijn in China. Ik was gisteren bijvoorbeeld nog bij een fondsenwervingsavond... van een uh, LHBT-organisatie in Peking. En daar merkte je een bedruktere stemming uh, dan, hm. dan andere avonden. Ja. Er werd ook een recordbedrag aan geld opgehaald... omdat ze zich steeds verder onderdrukt voelen... onder deze oerconservatieve president die uh, steeds meer censureert. En vandaag ja, was iedereen dan ook wel blij verrast dat dit is teruggedraaid door Weibo. Maar een jongen zei ook al in de groepsapp vandaag... Weibo biedt geen excuses aan... en ze doen net alsof het nooit gebeurd is... alsof we niet bestaan. Een klein stapje vooruit, noemen ze het. Oké, okay, dankjewel voor je toelichting. Marieke de Vries vanuit Peking. Op het Duitse eiland Rügen is een grote zilverschat... van de legendarische koning Blauwtand blootgelegd. Een jongen van 13 vond in januari al een stukje metaal dat zilver uit de 10e eeuw bleek te zijn. Archeologen en hobbyisten hebben sindsdien een akker van 400 vierkante meter afgegraven en ze vonden onder meer 500 zilveren munten en sieraden als armbanden en ringen. De oudste munt die is gevonden is een Dirham uit Damascus uit het jaar 714. Het is volgens de onderzoekers goed mogelijk dat Blauwtand, de bijnaam van koning Harald I, de schat zelf heeft laten verstoppen op Rügen.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 nepnieuws, rookgordijnen of een geraffineerde spin. Jurjen van den Berg gaat ernaar voor ons op jacht. In de nieuwe rubriek Trap er niet in. Ontspint de oude spindokter het nieuws dat ons bezighoudt. En daar kan ook dood dan niet aan ontkomen. Je hoort het straks aan het begin van de tweede uur in de Nieuws BV.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 Beleg met Sinvest in Duits vastgoed. Met een verwacht jaardividend van 6,6 dat u in maandelijkse termijnen ontvangt als voorschot. Kijk op Sintfest.nl slash Duits vastgoed. Sinfest, daar kunt u op bouwen. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Win een vakantie naar Wagrein kleinhouden in Salzburgerland. Ga naar lekkeropzomervakantie.nl Het zijn de Volkswagen Easy Private Lease-weken. Haar jij dit voorjaar in een nieuwe Volkswagen-up met Private Lease...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 De nieuwsbv. Nogmaals, goedemiddag. Nou, Erwin Mennemars heeft er zin in, hoor. Want hij beleefde een sportweekend waarin genoeg te vieren viel. Straks niemand minder dan Guus Hiddink. Guus Hiddink over het kampioenschap van PSV. En we spreken met de winnares van de Amstel Gold Race. Straks dus Erwins sportweekend, na half twee. Maar nu eerst. Ja. Trap er niet in. De spin van de week. Met Jurjen van den Berg. Van de Hoel. Van den Berg. In Trappen Er Niet In ga ik elke week op jacht naar misinformatie, desinformatie of spin. En dan denk je al gauw aan Poetins trollen of Trumps fake news, maar... Het was het verhaal van het weekend in de Volkshand over zanger Dotan en zijn trollenleger. Ja, zelfs Dotan heeft een trollenleger. En het was pijnlijk om te lezen hoe hij een fan met leukemie verzon... en hoe zijn zogenaamde sokpoppen andere artiesten beledigden. De reacties waren gemengd. Volgens de een was het einde carrière en de ander vond het geen nieuws. Maar hoe dan ook, uh, ik ben in de wereld van de trollenlegers gedoken. Te beginnen bij De Bron, volkskansjournalist Mark Miseris... die samen met Robert van der Noorda het onderzoek deed. En zij gingen bepaald niet over één nacht ijs. Er heeft in totaal acht maanden tijd in het onderzoek gezeten. Uh, je moet je voorstellen, wij, wij zijn uh, dus acht maanden geleden begonnen met gezonde argwaan, zal ik maar zeggen. Die kwam voort uit een, een serie tweets van Dotan. Die zat toen in het vliegtuig en die zat naast een vrouwelijke fan... die hem niet herkende. Wij zagen ook al dat er toen al wat twijfel over dat verhaal was. Met name over de mail die het meisje daarna aan hem zou hebben gestuurd. Ja, dat was dom van Dotan dus. Maar kennelijk ook vooral dom dat hij gepakt werd. Want iedereen die ik spreek, die vertelt dat artiesten nepvolgers kopen... en fake accounts starten. Maar Dotan ging natuurlijk veel te ver... En zelfs dan kost het nog acht maanden om één muzikant te ontmaskeren. En dat klinkt voor mij nogal als een kleine pakkans. En als je zoiets al voor je muziekcarrière doet... dan is het pas echt verleidelijk om het in het smerigste spelletje op aarde te doen, Patrick. De politiek. Juist. Rudy Bauma, journalist bij Nieuwsuur... Die is inmiddels wel uitgegroeid tot nepnieuws-expert, En hij bevestigt dat het zeker voorkomt. Het Front Nationaal leek een heel erg goed gecoördineerde... Uh, social media campagne te hebben waarbij trollen zijn ingezet... waarbij ook allerlei uh, promotie is klaargezet... en op hetzelfde moment is losgelaten op social media... om zoveel mogelijke traffic te genereren. Ja, dat is dus een voorbeeld uit het buitenland. Maar ook de Nederlandse politiek die kent zijn doodans. Uh, we kennen allemaal nog het verhaal van de trollen van Kuzu. En daarna. Ja, beloofde denkbeterschap, maar volgens Bouma... konden ze toch de verleiding niet helemaal weerstaan. Denk politici als er kan, en Kuzu eh, gebruik hebben gemaakt van nepvolgers. Eh, Botvolgers, zou je kunnen zeggen, die eh, retweeten en liken. Maar het is wel heel opvallend geweest dat bijvoorbeeld een aantal tweets... van Kouzou dat hij dat precies eh, nou, zo'n 3000 keer zijn retweet. En ergens anders voelt Bouma ook nog nattigheid... namelijk bij het Forum voor Democratie. Wat wel opvalt op sociale media is dat de volgers van Forum voor Democratie heel actief zijn op sociale media. Ook nou, vrij agressief zijn vaak op sociale media, maar dan betreft het vaak anonieme accounts. Ja, maar wel beschouwd lijkt Nederland nog wel een beetje te oefenen. Maar vergis je niet, het loont wel degelijk om trollen in te zetten. Uh, dat bleek bijvoorbeeld tijdens de Brexit, zegt Mary Fitzgerald van het Britse onafhankelijke medium Open Democracy. Dominic Cummings, who is the director of Vote Leave, uh, the successful campaign that pushed for Britain to leave the EU, claimed shortly after his stunning victory that the key factor in their success was that they held back a lot of their money and then just spent it in the last few days and hours of the Brexit campaign on social media. Ja, de grote stratege van de brexit-campagne die dumpte dus volgens haar al zijn geld op social media. Uh, en dan vooral om hele specifieke doelgroepen te overtuigen. En volgens Fitzgerald heeft dat grote gevolgen. Anything which, which could swing a, a small proportion of a small proportion of the population. Het kan een effect. We in de Ja, trollen met beleid kan dus verkiezingen voor je winnen en wij nieuwsconsumenten blijven in verwarring achter. Want we kunnen wel stoppen met dood aan draaien, maar een Brexit die draai je niet zomaar terug. Mijn conclusie, de trollen liggen overal op de loer, ik zou zeggen. Er, niet in. All night, all right, all right, all day. Nieuws van Leon Bridges. OO oh oh, Den Haag. En het is een verkrachtingszaak die voor flink wat beroering zorgt... Arthur C. kwam een jaar geleden voorwaardelijk vrij... en nauwelijks had hij de deur van zijn cel achter zich dichtgetrokken... of hij nam een jonge Rotterdamse vrouw in gijzeling... en verkrachtte haar meerdere keren. De voorwaardelijke in vrijheidsstelling komt door deze zaak vol in de schijnwerpers te staan... ook in Politiek Den Haag. En daarom praat ik erover met twee Kamerleden... Voort van Oosten namens de VVD... en met Theo Hiddema namens Forum voor Democratie... en hij is naast Kamerlid natuurlijk ook prominent strafpleiter. Heren, goedemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. Meneer Hiddema, die voorwaardelijke in vrijheidsstelling, kan u dat Even kan u even uitleggen hoe dat werkt? De, de voorwaardelijke vrijheidsstelling die uh, voorziet in de mogelijkheid... dat iemand uh, als hij een straf heeft langer dan een jaar... houdt ik maar simpel... hij uh, na twee derde van zijn straf op voorwaardelijke vrijheid komt. Simpel. Dus dan krijgt hij een derde dat hij buiten de deur loopt, zal ik maar zeggen. En gedurende die periode moet hij zich aan voorwaarden houden. Dan kunnen ze hem bekoekeloeren. Dat is de essentie van de voorwaardelijke vrijheidsstelling. En wat is, dus het als... wat is het nut van de voorwaardelijke vrijheidstelling? Toezicht, veiligheid voor de burger. Iets anders wat er niet van te maken heeft. En, en recidive voorkomen. Recidive. Als je geen voorwaardelijke vrijheidstelling hebt... dan komt iemand dus naar de straf die hij opgelegd heeft gekregen... pardoes op straat te staan... En iedereen die vindt dat de voorwaardelijke vrijheidsstelling weg moet... die overziet, vind ik, op een beetje onbenullige manier... de consequenties van die mogelijkheid. Als je dan nog zekerheid wil hebben... Ja, dan moet je de doodstraf invoeren of iemand levenslang geven. Ja, we, praten hier, we praten hier over vanwege de zaak Arthur C. Hij stond vorige week voor de rechter voor de gijzeling en verkrachting van een jonge vrouw. Dat deed hij tijdens zijn voorwaardelijke invrijheidsstelling. En die was echt net ingegaan. Nog voordat hij zijn enkelband om kon krijgen was Arthur C. alweer de fout ingegaan. Ja. En meneer Van Oosten van de VVD, hoe kijkt ja. u naar deze zaak? Nou ja, een verkrachting op zichzelf is natuurlijk sowieso afschuwelijk. En dat had natuurlijk nooit mogen plaatsvinden. Dat spreekt voor zich. Uh, de inhoudelijke beoordeling van die zaak, dat laat ik aan de rechter. Daar, uh, daar past het niet uh, op aan politici om daar nou uh, een oordeel in te vellen. Uh, met maar, maar ik vind in algemene zin wel dat je het stelsel van voorwaardelijke invrijdstelling... dat je daar wel het een en ander aan moet, aan moet wijzigen. Om te beginnen, het moet korter. En in de tweede plaats, het automatisme uh, zou er ook vanaf moeten. Ja, de veranderingen die u wenst, daar komen zo nog over te praten. Maar ik ga nog even naar meneer Hiddema, want de rechter speelt wel degelijk een grote rol, toch? Ja, zeker. Kijk, als, zolang de VI bestaat... Uh, heeft de rechter de mogelijkheid om nou ja, hoop tot leven te denken. En te zeggen, als die potie onder toezicht komt... dat zal wel goed kunnen uitpakken, want ik vertrouw de dus zaak niet helemaal. Als die mogelijkheid er niet is... Ja, nou, dan, euh, dan staat de rechter met lege handen. En als hij nou vindt van een delict, noem een verkrachting. Wat, wat erg is, heel erg, wat meneer van Oost ook zegt. En de rechter vindt in die specifieke zaak... want je moet het dossier ook kennen... dat zo iemand vier jaar zeker achter slot de grende moet zitten. Dan geeft hij hem, zolang het stelsel van de I VI bestaat, zes jaar. Want dan weet hij dat hij die vier jaar krijgt... en dan heeft hij nog twee jaar in de smiezen ook. Dat is het voordeel van de VI. Als je de VI weg poetst, die geluiden zijn er ook... dan heb je de mogelijkheid dat de rechter niet te gaan straffen want dan zegt hij, nou, ik vind dat hij tenminste net of vier jaar moet zitten. Een andere mogelijkheid van, uh, van voorwaardelijk delen is het niet. Dus, dus bij, bij dan, de, dan bij, de strafbepaling jaar. van de rechter, houdt de, de rechter ook al rekening met de VI, dus de, ja, de, ja, de, de voorwaardelijke invrijheidsstelling. Rechters zeggen, dat nooit hardop. Maar als ze in raadkamer zitten, dan gaan ze er met z'n drieën van uit. Dan gaan we eerst eens even bekijken hoe lang die man tenminste acht in de cel moet blijven. Heeft u wel eens in uw advocatenpraktijk meegemaakt dat een cliënt die in die voorwaardelijk vrij kwam. die over de scheef ging? Oh ja, dat, dat, dat is dagelijkse kost. Het is mensenwerk. Kijk, je kunt via de politiek van alles reglementeren. Het, het, het aantal grammetjes suiker. In, in, in, in, Joost mag weten in welke voedingsstof. Je kan alles reglementeren. Maar hier moet je menselijk gedrag zoveel mogelijk in toom houden met wetgeving. En dat is een heel andere koek. Onze lieve heer raar de kostengangers. Maar wat u zegt, dat iemand tijdens de VI over de schreef gaat... dat is dagelijkse kosten. En die mensen verschijnen ook voortdurend voor de rechter. Omdat de, de officier dan herroeping vraagt van de VI. En dan moet de rechter over oordelen. Net zoals in de zaak waar we het nu over hebben ook eens gebeurd. Alleen heeft de rechter toen, denk ik... ze zal maar lichtjes de haren nu uit, uit haar hoofd trekken... Een ins gemaakt, want toen die herroeping van de VI voorlag, en dat is een enkelband had doorgeknipt... heeft de rechter in kwestie gedacht... nou, ik gun hem nog een kansje, hij mag weer vrij. En toen is het gruwelijk misgelopen. Dat is een inschattingsfout en, van de rechter. En dat, ja, dat is mensenwerk. Dat kan je met, met de wet in de hand verdraaid weinig aan doen... om dat te voorkomen. Ja. Meneer, meneer Van Ooster. Ja. Uh, die, die VI is er dus ook zo uh, om ervoor te zorgen... dat een, uh, iemand die vrijkomt weer eerst kan reïntegreren. En u hoort ook dat de rechter ook rekening houdt... met die VI-periode bij het, uh, het toedienen van de strafmaat. Waarom wil u dan uh, dit systeem toch veranderen? Nou, Dat laatste is een veronderstelling van de heer Hidema. Dat is geen zekerheid, want dat zullen we pas weten... op het moment dat zo'n wetgeving ook is aangepast. Laten we wel wezen, hè. we hebben het hier over hele gruwelijke zaken. Dat zijn wel de voorbeelden die mij uh, strekken om, uh, ja, om mij in te om dit ook te realiseren. Bijvoorbeeld iemand is veroordeeld voor 18 jaar. Dan betekent dat hij dus met dat VI na 12 jaar buiten staat. Ja, dat vind ik disproportioneel uitpakken... als je het afweegt tegen de belangen van het slachtoffer... tegen het afschrikwekkende effect wat een straf ook zou moeten hebben. Dus ik vind dat je dat moet verkorten... Maximaal twaalf jaar. Dat betekent dat je daarmee genoeg tijd hebt om iemand inderdaad te laten reintegreren. Vergeet overigens ook niet dat je als het gaat om reintegratie ook vanuit de gevangenis, van binnenuit, natuurlijk ook het een en ander kan doen. Misschien wel beter dan dat nu al kan. En dat lijkt mij een verantwoord pakket. Maar ik vind nu standaard een derde, dat vind ik echt te veel. Nou, naar hoeveel tijd moet het gaan, zei u? Maxima, maximaal twee jaar. Nou, u zei net twaalf jaar, daar schrok ik nogal van. Dus het is maximaal nou, twee jaar. Dat betekent jaar. als je dus veroordeeld wordt voor 18 jaar. Uh, en je trekt daar een derde van af, nou, dan kom je op twaalf jaar uit, waarbij je dan als uh, uh, veroordeelde op vrije voeten komt. Dat vind ik uh, zich niet verhouden tot de ernst van het delict. En dan zeg ik, god, dan zou twee jaar wat mij betreft voldoende zijn. Ja. En daarnaast zouden we ook veel kritischer moeten durven kijken naar de vraag of iemand zich wel aan de voorwaarden houdt. En of de voorwaarden als zodanig wel kritisch genoeg zijn, scherp genoeg zijn om te beoordelen of iemand überhaupt in aanmerking kan komen voor voorwaardelijke invrijstelling. Want daar valt, vind ik, uh, af en toe nog wel wat op af te. Dingen. Laten we beginnen bij het eerste. Meneer Hedema, kunt u uitleggen dat een veroordeelde crimineel eigenlijk maar twee derde van zijn straf hoeft uit te zitten? Dat heb ik net geprobeerd. Als je dan een derde deel hem de vrijheid gunt, en dat kan een heleboel jaren zijn in het voorbeeld van meneer van Ooster, zes jaar, dan heb je dus zes jaar de mogelijkheid om die vent te volgen. Ik ga er maar uit dat ik weer een boosaardig manspersoon moet wezen. Dan heb je zes jaar de tijd. Nou, dat is toch een mooie periode om iemand te, te begeleiden, zou ik maar zo zeggen. En wat vindt u ervan dat de VVD dit systeem ja, toch wel op de schop wil nemen? Meneer Hedema? Kosmetisch. Ik heb de heer van Oost ook niet horen zeggen... wat er nu eigenlijk inhoudelijk van het huidige stelsel niet deugt. Hij wil uh, laten verifiëren of er wel voldoende gestrengheid betracht wordt... bij de mogelijkheden die er zijn om de VI te herroepen... of om aan te passen, want dat kan ook. Of te verkorten, dat kan ook. En hij wil ook kijken of er wel voldoende ja, gestrengheid wordt betracht... naarmate de, na, na, na, na, naarmate de ernst van de, van de overtreding daartoe aanleiding geeft. Nou ja, dat is rechterswerk, dat doet hij nu ook. En dan kan meneer Van Ooster wel vragen om... om wat zo, wat zo vaak gevraagd wordt aan de regering... om eens inzicht te verschaffen over nou, hoe het ik, er, er nu aan toe met, gaat. Meneer Van Oosten? Ja, met, met respect, ik vraag helemaal niet aan de regering om inzicht te verstrekken. Uh, ik wijs gewoon op een afspraak die we in het regeerakkoord hebben afgesproken met elkaar. Daar heeft de VVD zich aan gecommitteerd... maar een Kamermeerderheid heeft zich daaraan aan gecommitteerd... waarin gewoon staat, en dat willen we als VVD ook heel graag... we maximeren die voorwaardelijke invrijstelling op twee jaar. Omdat dat een lang genoegen periode is om inderdaad, zoals de heer Hiddema ook stelt... te kunnen reintegreren in de de samenleving toezicht te kunnen houden... maar het wel in proportie blijft staan tot de ernst van het delict. Gewoon bijvoorbeeld die moord of ernstige verkrachtingszaken. Dan vind ik het eh, niet goed als iemand als standaard... na twee derde van de straf op vrije voeten komt. En daarnaast vind ik dat aspect hebben we nu nog niet behandeld. Vind ik dat we ook best nog wel wat kritischer kunnen kijken naar de vraag... wanneer überhaupt komt zo'n voorwaardelijke invrijstelling aan de orde. Het voorbeeld eh, was bijvoorbeeld in het verleden ook... dat een, iemand heeft een bewaker, een kop, soep gloeiend hete soep in het gezicht gesmeten. Ja, dat kan, in potentieel kan dat ertoe leiden... dat iemand voor het leven letterlijk getekend raakt. Dat vind ik niet normaal gedrag. Dat is in feite misdadig gedrag. En je kunt je afvragen of zo iemand in aanmerking moet kunnen komen... voor die voorwaardelijke invrijstelling. Nou, dat doet de rechter dag in dag uit. Als ik iemand krijg die van de straat wordt gehaald... of, uh, of bijna in aanmerking komt voor de VI... En hij begaat de tijd om een gloeiend hete kop soep in het gezicht van een bewaker te gooien. die daardoor levenslang verminkt is. dan geef ik u op een briefje dat zo iemand in aanmerking komt. voor uitstel, of intrekking. of helemaal niet meer voor de VI. Maar daar gaat de rechter dan over. Daar gaat de rechter over. Maar meneer Hidderman, bij Arthur C. zagen we net wel dat de, de, de, de rechter gedwaald heeft. Dat kan. Het is geen computerwerk. En wij kennen het dossier niet. En dat is die aangelegde reflex van de politiek. Wij zijn voor strenge handhaving. En sommige strafjes mogen ook wel wat meer... in concreto naar het maximum worden... Nou ja, bijgesteld. Dat kan. Maar uiteindelijk is het altijd op basis van de dossiers... die wij niet kennen, ik niet, meneer Van Oosten niet en u ook niet... dat een rechter in een specifieke omstandigheid... genoodzaakt is een beslissing te nemen. En deze rechter heeft gedacht, Allah, die enkelband heeft hij geknipt... maar ik ken die man, ik ken zijn omstandigheden... ik zie een zeker perspectief, kennelijk, ik weet het niet... En ik gun hem nog één kans. Nou, dat is helemaal misgelopen. Dus wat ik u zeg, die rechter die heeft waarschijnlijk spijt als haar haren op de hoogte. Maar, maar alleen, dat, dat, dat, dat, de zaak zo even Meneer Heer, maar nog even. Dus u vindt eigenlijk dat de, het systeem van voorwaardelijke invrijheidstelling gewoon deugt en niks aan veranderd hoeft te worden? Ach, natuurlijk. Dit is weer zo'n politieke reflex. Er, er, er, er is wat gaande in de maatschappij. En dan moet er nodig iets gebeuren. En dan gaat de politiek zich weer profileren met wetjes aanpassen. Handhaven moet je doen. En recht die mogen bestes aangesproken worden op evidente fouten... Dat Hoort u dat, meneer Van Oosten? Dat zou in dit geval ja, ook, ook best het te geval kunnen zijn. Of, dat, dat hoor ik en dat zou ook allemaal best kunnen. Maar gelijktijdig, we kunnen wel zeggen... ja, de politiek moet zich niet bezighouden met ditjes en datjes. Wel nu, zo'n afspraak als waar ik refereer... wat we dus opnemen in dat regeerakkoord... dat wordt niet zomaar ergens op gebaseerd. Dat wordt gebaseerd op een oprechte zorg die ik zelf heb... vanuit de gedachte dat het klaarblijkelijk bijna standaard is... dat mensen die voor ernstige delicten zijn veroordeeld... na twee derde van hun straf op vrije voeten komen. Kun je misschien nog wel een vorm van een enkelbandtoezicht... Uh, daarvoor in de plaats stellen, maar daar blijft het dan bij. En als dan iemand vervolgens een enkel band doorknipt... en zich dus gewoon onttrekt aan dat toezicht... wat door de staat wordt opgelegd... dan moet dat consequenties hebben. En dan kan het niet zo zijn dat je daarna... zo iemand alsnog die vrijheid blijft gunnen... omdat hij een keer de fout is gegaan. Die straffen zijn daar niet voor niks, die zijn er om eh, het slachtoffer te vergelden... Een zekere mate van genoegdoening neer te leggen... om voldoende afschrikwekkend te zijn... en natuurlijk ook om die dader weer een nieuwe kans te geven... om terug te geleiden in de samenleving. Maar als je daar dus nog niet rijp voor bent... dan vind ik dat die kans je ook nog niet geboden mag worden. En dat is nou, het daar punt heb je waar het ik nou druk weer, Daar over heb maak. je het nou weer. Dat klinkt heel plechtstatig... <hast> en dat klinkt heel nobel. En dezelfde overwegingen die meneer Van Oosten... nu ten grondslag legt als de beschouwing... die maakt de rechter iedere dag. De rechter die zal heus niet denken... ik vertrouw die die zaak niet, die kerel die is gevaarlijk gebleken. Weet je wat, uh, er is een wet die mij verplicht hem los te laten. Nee, hij heeft de vrijheid om keuzes te maken... die keuzes kunnen verkeerd uitvallen. En als meneer Van Ooster nou zegt dat hij de VI wil beperken tot twee jaar... dan lijkt me dat... En het debat is met laten gaan gooien. Zijn. Want nu kun je iemand die in potentie zich kan ontwikkelen alle kanten op. onder liefde, kan raar, de lieve Jirkendraaide, kostgangers, ja. die kun je zes jaar bekoekeloeren. Waarom zou je terecht dat instrument nou onthouden? Goed, heren. Uh, dit niet. debat uh, wordt waarschijnlijk voortgezet in de Tweede Kamer. Maar Vanzelf. ik dank u uh, beiden. Uh, dank u wel, Voort van Ooster, Kamerlid voor de VVD. En Theo Hiddema, Tweede Kamerlid namens Forum voor Democratie. NPO Radio 1. Patrick Claudiers. De Nieuws Zo meteen Radio met Ballen met Ermen Wennemars. En hij heeft, hij heeft het glas met wielerkampioen Chantal Blaak. Ja. En natuurlijk de one and only Guus Hiddink. Ja, mooi. NPO Radio 1.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 Borent heeft gesjoemeld met roetfilters in hun bestelwagens... zegt Actualiteitsprogramma 1 Vandaag. De autoverhuren zou de roetfilters uit hun dieselwagens hebben gehaald... om kosten te besparen. Borent ontkent dat de roetfilters bewust zijn verwijderd. Ze zouden zijn gestolen.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 En creatieve mbo-opleidingen, zoals die voor artiest of desktop-publisher... zijn populair, maar bieden nauwelijks zicht op een baan. Een commissie adviseert de minister daarom... om met deze twee opleidingen te stoppen. Het is voor het eerst dat wordt geadviseerd om met opleidingen te stoppen. Dankjewel, Katrien. Gaan we naar Jolanda van der Velde bij de AWB. Met vertraging op de a 1 voor de richting Apeldoorn. Er is een vrachtwagencombinatie geschaard. De vrachtwagen is geladen met slachtafval... en een deel daarvan ligt op de weg. De rechterreishok is dicht, dus... Toe en uh, Afrit Hoendeloos staat nu 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Ben je op weg naar Apeldoorn, kan je beter omrijden via Ede en Arnhem. Radio. Ballen. Op maandag betekent dat natuurlijk alle ballen op Erwin Wennerbars. Mm. En elk weekend ja, vind ik dat mooi om de sport een beetje te volgen. Oh, en dan weet, al, dan weet ik al dat ik de vraag mag stellen aan jou. Erwin, oh. heb jij nog wat meegemaakt dit weekend? Nou, ik heb zeker heel <laughs> veel sport gedaan zelfs. Uh, ik had echt een weekendje. Ik heb een roadtrip gemaakt met mijn zoontje. En ik ben eerst naar Keulen gereden. Want dan ben ik op de Fibo geweest. Weet je wat de Fibo is? Ik zag een uh, Instagramfoto van Instagram, ja, ja, ja, dat dat is Niks de, voor, dat voor mij. Dat is de wel. grootste fitnessbeurs ter wereld. Ja, dat is niks voor dat mij. Is echt, uh, ook niks voor mij. Maar ik was op doorreis naar Maastricht Denk het kan het combineren. En ik heb daar gekeken en ik dacht, vind mijn zoontje wel leuk 15 jaar, begint een beetje de puberteit. Vind die prachtig, al die, die gespierde mannen. Maar hij vond eigenlijk helemaal niks. Nee. Het was een één grote freakshow was het eigenlijk. Ja, hij die... wil niet zo'n lichaam als Ronaldo. Nee, nee, nee. <laughs> en, en, en, en er waren een paar hallen ook, die alleen maar bodybuilders hadden. En, daar stonk het ook gewoon. Het is een echt een, uh, Dat was een heel raar. Maar aan de andere kant zijn er ook heel veel andere, andere dingen te zien, zoals de nieuwste materialen die er zijn op, op fitnessgebied en ook op, op functional training en, en, en allemaal innovaties. Dus ja, het gaat over gezond leven over vitaal leven en al heel veel mensen gaan steeds meer in de stad wonen. Dus ja, dan kun je niet zoals ik, ik woon binnen prachtige platteland in Dalsen, ik ren de poort uit en dan ren ik mooi door het landschap heen. Nee, dan moet je in de stad, moet je ergens een manier vinden waar je kunt sporten. Ja. Dan kom je toch al heel snel terecht ergens op ergens in, een, in een fitnessschool. Ja, en je, je weet wat ik daarvan vind, hè? Je weet wat ik altijd nee, zeg, ze zeg, het eens. Over... Uh, Zo'n zo sportschool. Nou. Wat vind je ervan? Sportschool is een café voor onzekere mensen. Ja, dat, zou, dat, dat, dat, dat waren er heel veel. Maar als je er heel veel bij elkaar zet daar... dan, gaan, dan hadden ze het gevoel dat ze heel erg zeker waren, waren van zichzelf. Maar dus ik ben, ik ben er in ieder geval geweest. Ik heb heel veel mooie dingen gezien daar ook wel. Bijzonder. Het is een enorm grote grote, markt. Maar daarnaast ben ik op doorreis doorgegaan. Want ik ging namelijk naar, naar Maastricht. Ik ging naar Valkenburg. Kijk! Want ik heb de toertocht gereden van de Amstel Gold Race. Dat was toch altijd weer een beetje een hoogtepunt op zaterdag. Heel veel mensen in Nederland die denken altijd... ja, ah, het is het voorjaar... En had één doel, fietsen, de Amstel Gold Race. En het was bizar druk. Er waren meer dan 15.000 mensen waren er. Om te fietsen? Op de fiets. Die allemaal verschillende afstanden. Ik heb de 150 kilometer gefietst. Ik werd uitgenodigd door Lotte Jumbo. En dan mocht ik fietsen met Robert Wagner en met uh, Timo, Timo Rozen. Dat is geweldig. is wel, is wel een voorrecht. Uh, maar het is, het, is, het is ook wel heel leuk om te zien hoeveel mensen daar bezig zijn. En al die mensen ze gaan allemaal over die heuvels heen. Maar, en het was natuurlijk veel te druk. Hè? Ook, het ik wou net echt, zeggen, was het niet te druk? Het kan het je dan was, dan nog wel lekker fietsen? Het was, nou, we hebben op een gegeven moment moesten we sommige stukken moesten we gewoon lopen... omdat er gewoon opstoppingen waren, dat het gewoon te veel was. Maar er zijn verschillende routes. Je kunt van 50 tot 240 kilometer rijden. En dat doen ze heel goed. Dat heeft die Leon van Vliet echt fantastisch gedaan. Want hij heeft allemaal verschillende routes uh, gecreëerd... waarbij er zo min mogelijk zorgen dat de, dat de hele drukke stukken... minder belast worden. En ik heb 150 kilometer gereden. En je gaat er natuurlijk niet heen om daar met een gemiddelde van 34... daar over die bergen heen te rammen. Het is een dagje uit. Ja, ik heb een heel gefietst. En als je dan toch 150 kilometer fietst... en je moet toch tegen die Keutenberg op... En dan dan kun je wel rustig aan fietsen. Maar het doet gewoon pijn. Die Kouwberg. En die IJzerbosweg en al die bergen. En als je dan de dag daarna lekker naar de tv zit te kijken, dan zie je: kijk, ja, daar heb ik ook gefietst. En het was echt een prachtig weekend om, om, om sport te bekijken. En dat ook nog om, om, om daarvoor ook nog gedaan te hebben. Nou, dat is mooi. We gaan, we gaan natuurlijk praten over die Amsterdam ja. Gold Race. Bij de dames. Ja. Heel erg mooi. We hebben ja. de winnares zo meteen Zeker. aan de telefoon. Maar eerst ja de kampioenswedstrijd van PSV. Ja, Notabene tegen de eigen concurrent de enige concurrent uh, eigenlijk ja uh, tegen Ajax wat vond je van die wedstrijd ja, ik vond het uh, deze wedstrijd had het kampioenschap wel nodig dus het is eigenlijk een soort van uh, ja ik ik was altijd nog een beetje in de veronderstelling ik let natuurlijk alleen maar op een andere club uh, op uh, Pek Zwolle. maar dan dat, dat iedereen het hele jaar praat iedereen over over PSV dat het slecht is dat het te veel krijgt en in één keer zijn zijn zijn ze kampioen kunnen ze een puntenrecord halen maar dan is het toch een beetje een kampioenschap van so-so... en dan komt er zo'n wedstrijd. En deze wedstrijd die herinner je over vijf jaar nog, over tien jaar nog. Want dan speel je tegen Ajax. En als je dan met Ajax wint met 3-0 in eigen huis... dan is dat hetgene wat blijft hangen. En dat is ook hetgene wat gewoon glans geeft aan dit kampioenschap. Zeker. En onze laatste kans. Ja. Ik tel me één ding, dat is drie punten. Lozano met de kans. Lozano met een schot van de lijn gaat Of het dichtbij bij binnen geschoten. Gaston Pereiro. Dit is prachtig gedaan door zie en hier eerste kans van Huttelaar, Huttelaar! helpt PSV hier even op de been. Chucky Lozano. Lozano! Onana valt de bal dan goed. Net niet. Het is een moordend hoog tempo in deze eerste helft. Brunet om Veldman heen. Brunet met een goede voorzet en de jongen scoort! En nu komt die schaal wel heel dichtbij. PSV is op zoek naar de knockout. Bergwijn, Bergwijn! 3-0! Ajax wordt uitgezwaard in de race om het kampioenschap. Danny Bakkeli gaat de bal in ontvangst nemen. Kampioen 2017-2018, PSV! Dat je het vandaag zo laat zien tegen de concurrent, verdien je die titel gewoon. En aan de telefoon hebben wij niemand minder dan de oud-coach van PSV... maar ook oud-bondscoach en wat al niet meer... De heer Guus Hiddink. Meneer Hiddink, goedemiddag. Meneer Patrick, goedemiddag. Goedemiddag. Mogen we u feliciteren? Meneer Herben, goedemiddag. Ja, ja, goedemiddag, meneer Hiddink. Mogen we u feliciteren? <laughs> nou ja, nee, je moet eerst de jongens die het gedaan hebben en de coach die het gedaan hebben. Maar ik heb natuurlijk wel iets te, daar liggen nog in het verleden. Dus ja. ik ben daar ook heel blij om. ja. ja. Hoe zou jij dit, dit kampioenschap om, willen omschrijven, Guus? Nou, het wordt wel een klein beetje ook al in de afgelopen maanden ja, van, van de kampioenschap, van, een, een beetje van de armoe, et cetera, et cetera. Maar ik denk dat PSV het gisteren in, uh, in, in, in Eindhoven meteen tegen de directe kampioenskandidaat ook mm. ja, enorm veel prestige teruggewonnen heeft. In, uh, en dat vind ik wel hun kracht ook. Ze weten, we weten wat hun plafond is. Ze weten dat ze niet... Super spelers hebben die, uh, die individueel het verschil kunnen maken. Hoewel, een paar jongens zitten er wel bij, langzamerhand. Maar ze, ze kennen hun, hun kwaliteit. Nou, en daar hoort ook minder kwaliteit bij. Nou, die weten ze. En, en daar hebben ze naar gespeeld dit jaar. En ik vind dat zeker de laatste weken ja, hebben ze dat uh, heel goed uitgedragen. En gisteren was het natuurlijk uh, ja, een wedstrijd waarin alles op het spel stond... Zeker qua prestige. Ja, zeker. En, en u, u zegt net uh, terecht... of tenminste, er wordt gezegd dat het uh, het kampioenschap van de armoede is. Maar ja, PSV is wel een hecht collectief. Maar als men zegt, ja, het is kampioenschap van de armoede... is het dan zo slecht gesteld met de Eredivisie? Nee, nee dat, dat geloof ik ook niet. En je ziet gelukkig een paar jongens nu... Nederlandse jongens ook. Hopelijk Bergwijn is daar een voorbeeldje van. Die heeft veel potentie. Ja. Nou, die moet een paar jaar op dit niveau spelen. En dan, dan hopelijk groeien ze naar internationaal niveau door. Er moet nog even wat gebeuren overigens daarvoor. Maar zo slecht is het allemaal niet hoor. Nee, maar als je dan over, over die spelers hebt, als je even kijkt, bijvoorbeeld naar Luc de Jong, dat vind ik, vind ik echt een, een, een mooie gast. Op een gegeven moment is, scoort deze jongen een half jaar scoort hij niet. Hij is wel spits. Hij moest aanvoerdersband, is hij dan kwijt. Basisplaats is, is, is, is hij kwijt. Maar nooit zeuren. Hoe belangrijk is PSV voor hoe belangrijk is Luc de Jong eigenlijk voor, voor PSV, zo'n jongen? Nou, die is heel belangrijk. Ik ken hem, ik ken, ik ken hem wat, wat langer al. Ook, ook vanuit mijn achtergrond, en zijn achtergrond. Dat is de familie die jong, ja. die komen uit de achterhoek. En ja, dat zijn hele prachtige, nuchtere mensen. Weten wat topsport inhoudt. Weet ook dat je een mindere periode kunt hebben. En, en uh, Luc is daar een voorbeeld van hoe die zich hoe die zich gemanifesteerd heeft. Natuurlijk. Puur gefrustreerd en, en zagrijnig, noem maar op. Maar hij heeft altijd dat, dat toch voornamelijk bij zichzelf gezocht. Nou, en daar heeft zich daar fantastisch uitgeknokt. Maar ja. is, is dat niet gewoon uh, uh, waarom PSV kampioen worden? Dat ze, de, dat ze echt de rust bewaard hebben? Dat, is, ja. dat, is dat niet, niet gewoon de kracht van PSV geweest? symboliseert Luc de Jong niet gewoon het kampioenschap van, uh, van, van PSV? Ja, hij, hij is enorm belangrijk in zijn goals. Maar op het moment dat het minder gaat... Ja, dan, dan cijfert hij zich niet weg. Maar hij weet wel dat het team nou voorop staat. En dan gaan andere jongens dat overpakken van hem. Ja. En daar, daar moet je als coach... Ja, dat zijn, dat zijn de, de, de controles die je moet hebben als coach. Dat is altijd ook in mindere periodes wel het gevoel hebben dat ze bij die groep zitten... Ja. maar dat, dat de concurrentie scherp is. Nou, en dat aanvaarden ze en, en ze corrigeren elkaar ook. Dat, dat durven ze bij PSV ook te doen. Ja. Jij woont natuurlijk uh, uh, in Amsterdam. Ja. Dus uh, uh, bij, bij Ajax hebben ze nu voor het vierde seizoen op het oprij... Geen, geen kampioen geworden. Doet dat pijn in Amsterdam? Ja, dat doet pijn. Kijk, ze hebben niet dat het altijd, zeker dit jaar ook weer niet de doorslag heeft gegeven. Ze hebben de grootste begroting en ja. uh, PSV de tweede begroting. Dus dat, zo moet het ook altijd zijn. Dan moeten ze cijfers wisselen zijn. In principe, uh, ja, de, de, de, de, de clubs met de grootste begroting hebben zo elk jaar zo'n stijfertje wisselen van kampioenschap. Eén keer in drie jaar moet PSV kampioen worden. Nou, Ajax moet het ook één keer in de uh, één, twee jaar, zeg maar. Ja. ja, vier jaar niet, dat doet pijn. Dat ja. doet pijn, dus ja, dat zal ook wel... ...driftig geëvalueerd worden nu. Nou, als we dan een klein beetje beginnen met, met evalueren... ...wat kan Ajax leren van PSV? Nou, Ajax heeft natuurlijk wel prima spelers. Mooie spelers, uh, avontuurlijke spelers. Maar toch heb ik het gevoel dat de onderling... ...niet dat het helemaal fout zit... ...maar er zit ook geen, uh, niet veel wat buiten staan. Hè. Ja. Niet veel correctie onderling, niet veel eisen onderling. En uh, dat... Uh, ja, dan, dan wordt het een beetje vlakjes allemaal. Dan wordt ja. het flauw. Ja, ja, dan is het veelbelovend, veelbelovend. Maar veelbelovend, dat is volgens mij ja. het grote verschil met PSV. PSV is, is minder veelbelovend, maar bijt op de, op de juiste momenten. Die, die, die, die drukt dan door. En, en Ajax is veelbelovend in de aanzet. Ja. En dan, dan bijt ze niet door en maken het niet af. Erik de Hacht zei vandaag in de krant van... Uh, ik miste de absolute wil om te winnen. Is dat het dan? De nee, die jongens die gaan altijd om die, die wil om te winnen. Maar ik, ik heb net geprobeerd te schetsen dat, dat er net iets meer voor nodig is ja. om dat duel te winnen. En dan gaat het om defensieve duels. Dan gaat het ook om aanvallende duels. Speel je één tegen één, durf je dat. Op uitspelen, dat is echt best Ajax, maar dat, dat zie je weinig. Is het enige die dat een klein beetje deed, was, was uh, de rest van de in de beginfase van de, van de rechterkant, maar voor de rest zie je toch weinig wat een handelsmerk is. Ja. De brutaliteit, dus ook voornamelijk er een ene uitspelen, ja, en dan uh, en dan heb je redelijk makkelijk de scoren daar. Ja, maar nou gaat het ook net ook al... weer over Luc de Jong, hè? die die wonderbaarlijke wederopstanding of over de keeper zoet, weet je dat zijn echt ook steunpunten voor PSV, maar. Cocu is toch, hij, hij, hij, hij is altijd zo rustig, hij, heeft ook al, hij straalt weinig uit als ik hem zie. Maar is hij ook eigenlijk gewoon uh, hetgeen wat, wat Amsterdam mist? Ja, hij is natuurlijk het, het, het anker en hij weet precies uh, die controles. En, en uh, zo'n zo voorbeeld als Luc de Jong, nou, dat, dat, pakt hij, dat pakt hij prima hm. aan. Hij, die die durft hij te passeren, want dat was natuurlijk de man. Uh, nadat hij vorig jaar uh, waarschijnlijk tops geweest is, ik weet het niet zeker, maar dat is er veel in liggen. Nou, dit jaar durft hij ook te zeggen: ja, Luc, we zijn even in een mindere periode. Nu gaan we even naast me zitten. Op de bank. Komt iemand anders aan? Ja. Dat moet je managen. En ik denk dat hij dat heel goed gedaan heeft zonder dat hij dat uh, helemaal naar buiten uit allemaal uh, demonstreert. Hm. Meneer Hiddink, ik vind het echt. Een, ik noem u weer een meneer Hiddink, Want ah, ja, ik vind, ja, het, echt, ja, ik vind het echt een genot om naar u te luisteren. Maar heeft u zelf nog erg ambities? Want hey, ja. het WK staat, staat uh, voor de ja, die staat op het punt van beginnen. Japan zoekt nog een coach. Oh ja? Ja. Dan moet je even gaan bellen voor mij. Nee, ja, ik ga nee, bellen. Ja. Meteen. <laughs> nee. Ja, gisteren sta ik langs, naast het veld. En af en toe sta ik ook bij wat clubs... Uh, uh, bij de trainingen te kijken. Met jonge trainers. Ja. Daar praat ik dan af en toe mee. En dan moet ik eerlijk toegeven... dan kribbelt het wel. Dan heb ik wel zin om over het hek te springen... om even... Ja. Assistenten zijn daar. Ja, maar ook ik heb... Ja, dat is maar mooi. dat vind ik. Maar, maar ja. Uh, ik heb op een Moet je ook weten uh, dat, je, dat, het, dat je. Ja, moeilijk hoor. Moeilijk. Maar ja. dat je een stapje van het podium af moet doen. Maar ik heb leuke connecties in, in, in, in, in, in Japan. Maar ik denk dat u zelf nog veel betere connecties heeft. Maar dan speelt het toch. Dan wordt er even gebeld naar, naar, naar Japan. Hey, kop één klusje. Een paar maanden. Ja, ja, ja. ja, ja. ja? Nee, ik ga wel naar rust dan. Maar ik ga wat doen. Uh, Kijk, als je, als je niet direct meer op het front staat... dan, dan word je tegenwoordig een beetje ja. analist of commentarist. Ja. Of, een beetje zo, ja, of je gaat mensen ja, interviewen, dat, goed. Dat, ja. dat is een substituut even voor, ja. uh, voor het echte werk op het veld... of op de ijsbaan, denk ik dan. Meneer Hiddink, ik wou u onwaarschijnlijk bedanken. En als u in Rusland zit bij het WK gaan we zeker nog een paar keer bellen. Doe zo. Ja, ja. dank u wel. Tot spoedig. Goed. Dag. Dag.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 Eindhoven Amsterdam, dit was Vice uit Rotterdam met know you better het orakel uit het oosten. Elke week geeft Ermen Wennemars advies over van alles en nog wat. Pak ik altijd mijn orgeltje erbij. Want ja, jij ja. Weet, op elke vraag weet jij een antwoord. Nou, laten we en daar ook dan. een wekelijkse rubriek voor. Dat heet Wat Willemijn Wil Weten. En daarvoor hebben wij aan de telefoon Willemijn Veenhoven. Ja. Hi heren, goeiemiddag. Ja, uh, Willemijn, wat wil je deze keer op sportgebied hè, weer weten? Ja, ja, sportgebied. Erben, het volgende. Um, gisteren natuurlijk de Amsterdam Gold Race. Ja. En wat mij opviel uh, in de berichten over nogal opvallend verschil in beloning. De winnaar bij de mannen, Vaugren, die krijgt uh, 16.000 euro. Ja. En de winnaar bij de vrouwen, Chantal Blaak, die krijgt 1128 euro. Ik heb het even voor je uitgerekend, Erben. Ja. Erben dat is. 14,18 keer zo weinig. Ja. Dus ik vroeg me af of jij Chantal... 14,18 keer zo weinig waard vindt. Nee, zeker niet. En ik, ben het ook, ik vind het ook echt, echt erg dat er in deze tijd... dat er nog, dat, er, dat er nog een discussie is. Ik begrijp dat er verschil in, in waarde is... van de ene persoon en de andere persoon. Dat er een commerciële waarde is. Maar als het gaat over de prestatie... en als het gaat over het prijzengeld... dan vind ik dat dat gewoon gelijk getrokken moet worden. Want de dames doen net zoveel hun best. Ze rijden misschien, misschien iets minder hard. Ze doen net zoveel hun best als de mannen en dan vind ik het ook uh, ook volledig onterecht. Als je kijkt ook naar andere sporten, als je kijkt naar, ja. naar bijvoorbeeld wijk, vandaan komt mijn schaatsen, daar is het ja. heel normaal dat de, dat de, de de vrouwen en de mannen gewoon hetzelfde prijs en geld, geld, geld, krijgen. En ik heb het, gisteren heb ik heb, heb ik het ook over over getwitterd om het even even aan te geven. En dan is het ja. echt ongelooflijk hoeveel reacties daarop komen, echt heel veel. En iedereen en is het. het ermee Iedereen is het eigenlijk wel gewoon mee eens. En er zijn er altijd wel een paar, of altijd de mannen... die het er dan niet mee eens zijn, die zeggen dan... ja, er wordt dan uh, bijvoorbeeld uh, er wordt gezegd van... ja, er zijn uh, uh, zonder de mannenkoers is er geen vrouwenkoers. Ja, dat zijn argumenten, daar heb je natuurlijk niks aan. Of uh, ja, ze rijden minder ver. Ja. Ah, zonder, bij het vrouwen... zonder vrouwen bestaan er niet eens mannen. Inderdaad. Is wel, inderdaad. Het is, dus het is, het, is, het, is, het is echt waar. Het moet ook veranderen. Want, uh, ja. En er moet ook niet, ook niet zo van... Er moet iets bij. Nee, er moet gewoon gelijkgesteld worden. Er moet Die 16... 18 keer zoveel bij. Laten ja. we het daarop houden. Zeker weten. En dan nog, ik heb nog een vraag, Erben. En dat, was, uh, dat, dat was een enige consternatie. Gisteren kwam de, de Ajax-bus aan in Amsterdam uit Eindhoven. Ja. En toen was er een beetje een opstootje... toen ze aankwamen bij het stadion. Hij is er mee. Ja. ja, nou, gedoe en gezeur en getrek. En ja. uh, er was allemaal, nee, weet je, de supporters, supporters tussen aanhalingstekens, die eisten het vertrek van Van Nassar, die stonden op die bus te bonken. echt die zou, die zou lastig zijn gevallen, die zou een duw hebben gekregen. Hoe, hoe kijk jij hiernaar? Ja, het kan natuurlijk absoluut niet goed te keuren. Uh, uh, het mag niet. En, en er moet ook echt iets tegen, tegen gedaan worden. Kijk, ik vind het heel goed dat supporters meepraten over het beleid van de club. Maar het moet altijd positief zijn. En op het moment dat dit gedrag gedrag wordt... dat maakt niet uit of je gelijk hebt of niet gelijk hebt. Gewoon niet mee, mee in discussie gaan. Want dit, dit, dit, dit nee, want moet het, het nergens getolleerd worden. Het wel, hè? Ja, kijk, ze gaan, ze gaan er ook nog in mee. Dus dan hebben die supporters hebben ook nog het gevoel van, hè, zie je wel, wij moeten dit ook gewoon doen. Dus gewoon sowieso die bus niet uitkomen. Er moet ME voorkomen. Dat moet je gewoon echt schrijven. Ja, punt gemaakt. Punt gemaakt. Goed, <laughs> dankjewel Willemijn. Ik zie jou morgen wel. En dankjewel, orakel uit het oosten. Dankjewel. Ja. Radio met b -b -b ballen. Ja, want wereldkampioen Chantal Blaak, die won gisteren de Amstel Gold Race. Ze won in de sprint van een kopgroep. En ja, het was een onwaarschijnlijke wedstrijd. Maar het is wel echt fantastisch dat wij haar gewoon aan de telefoon hebben. Wereldkampioen Chantal Blaak, van harte gefeliciteerd. Oh ja, dankjewel. Ja, gefeliciteerd. Dank je. Hey, was dit, uh, ho, ho, hoe belangrijk, hoe mooi was deze overwinning? Want je hebt natuurlijk veel gewonnen. Kun uh, je het ja. vergelijken? Nou, ik denk wel echt dat dit wel een van mijn mooiste overwinningen is. Mijn allermooiste is natuurlijk toch steeds het WK. Maar uh, ja, dan komt deze er ook zeker wel achteraan. Ja, de Willemijn begon begonnen net ook al over. Over die premies, hè? Vind je ook niet dat, dat, dat die premies gewoon gelijkgesteld moeten worden? Ja, ja daar ben ik het natuurlijk wel mee eens. Het verschil is onwijs groot. Mm -hmm. Um, maar ja, dat, dat, zoiets heeft ook wel weer tijd nodig. Dat kan, kan je niet van de een op de andere dag veranderen. En um, ja, wat wel natuurlijk zo is, is dat we de laatste jaren in het vrouwenwielrennen enorme stappen hebben gezet. Uh -huh. uh, we hebben nu ook media-aandacht. Uh, ja, je ziet het zo'n mooie wedstrijd als de Amstel. Die organiseert nu ook gewoon een vrouwenkoers. Het wordt uitgezonden. Uh -huh. ja, en dat zijn dan toch wel de eerste stappen. Uh -huh. ja, en ik hoop wel echt dat in de toekomst het prijzengeld ook gelijk geslokken gaat. Ja. Als we dan naar het vrouwenwielrennen kijken, dan vind ik het echt Ongekend, want ja, het maakt niet uit welke wedstrijd we rijden, het zijn allemaal belangrijke wedstrijden. Maar uiteindelijk wint er bijna altijd een Nederlander. het een Ja. Hoe kan dat? Hoe kan het zijn dat de Nederlandse vrouwen zo domineren in het, in het vrouwenwielrennen? Ja, ja, dat is wel een goede vraag. Uh, dat, is, dat is van de laatste jaren, is dat zo? Uh, we zijn ontzettend aan elkaar gewaagd. Uh, ik denk ook vooral dat we elkaar een hoger niveau trekken, dat dat wel het uh, grootste succes is. Jazeker bij jullie in ja. de ploeg, hè, want jullie winnen alles. Ja, ja, en wij zijn, niet, uh, wij zijn eigenlijk maar met vier Nederlanders in de ploeg, hoor. Dus uh, oh. het valt misschien toch wel uh, mee met, met Nederlanders. We zijn een Nederlandse ploeg natuurlijk, maar in totaal met elf. En we hebben vier Nederlanders. Ja, maar wel vier, vier Nederlanders die de koers absoluut kunnen domineren. Ja, ja zeker. Ja, en het wisselt ook elke week weer. Dus dat is wel echt heel mooi. Uh, hoe is die concurrentiestrijd dan binnen bij, bij jullie vier? Uh, ja, niet. <laughs> het is echt waar. Ja... Wij, um... Ja, we zijn gewoon allemaal heel goed. Uh, mm. En we gunnen het elkaar. Uh, ja, we koersen zoals we moeten koersen. En de, de ene keer valt het uh, kwartje jouw kant op en de andere keer niet. Mm. Ik moest nu ook uh, best wel lang wachten op, uh, op deze overwinning. Maar ja, dan krijg je het vertrouwen van achter van je ploeggenoten. En dat, uh, dat geeft wel een extra kick. Ja. ja. ja. Hey, is het is, is die, die dat is ook een beetje jullie... Dat is, dat is natuurlijk onze thuiswedstrijd. Dat Nederlandse vrouwen, dat domineert zo heel erg. Zou dat ook niet de eerste mooie wedstrijd zijn? Hebben we alles gewoon gelijk moet, moeten, moeten trekken? Dat ik nu Leo Vliet even opbellen... en zeg maar weet je, op, op die laatste... ik heb die tour toch gezien, er wordt zoveel geld verdiend hier... dat we de prijzen geld gewoon hier als, als, als, gewoon als deze wedstrijd... als symbool zetten voor een vrouwenwielrennen... Die, die moet gewoon gelijk zijn. Maar waarom zijn. moet Chantal ja. dat doen? Waarom bel jij hem niet? Ik ga ja, hem bellen. Zo ja, nee, ja, dat vind ik Chantal heeft ja. gewonnen. Die heeft gewoon echt... Okay, nou, die, die, die Ik, Chantal, moet gewoon, ik ga, ga Lauer rusten en, en dan moet, moet jij even gewoon okay. van Vliet bellen. Nou, dan ga ik, ja, ja. Chantal, daar, doe dat, ja. Chantal, wat ja. wordt jouw volgende overwinning? Oh, nou, daar ben ik nog niet uit. Dat weet ik nog niet. Nee, ik volgende week rijd nog in Luik. Uh, en dan zit mijn voorseizoen erop. Nou, en ik kan nu al zeggen dat mijn voorseizoen geslaagd is. Dus dat is wel een heel fijn gevoel. Uh, ja, en dan ga ik me weer focussen op het Nederlands kampioenschap... en uh, de rest van het jaar. Nou, Het wordt waarschijnlijk een, een prachtig jaar. Maar nogmaals, uh, gefeliciteerd met je overwinning. En je hoort nog van Erwin Wennermars ja, over je prijsgeld. Ja, nou, succes! Dankjewel. <laughs> Oké, okay, doe. Uh, kort nog even de vooruitblik, uh, ja, Erwin. Waar, waar, waar moeten we naar kijken deze uh, week? Vandaag is de Bosmarathon die wordt zo'n deeg in, uh, in Boston. Dat is een hele mooie wedstrijd. Uh, uh, de kfb beker komt, komt er natuurlijk aan. Feyenoord tegen AZ, fantastisch. En dan we gaan ook weer gewoon wielrennen, luik Basten naar En ik stap zo meteen in het vliegtuig naar Zwitserland, want ik ga meedoen aan de Patrouille de Glacier. Dat is de meest zware toerskiwedstrijd ter wereld. En dan ga ik van Zermatt naar Verbier tourskiën, samen met mijn makkers. Hoe lang makkers. ben je dan onderweg? Ja, dat gaat. Ik ga. Ver, ik ga het morgen. Dus ik ga vanavond in het vliegtuig. Gaan we een paar dagen trainen. En ik ga dan vrijdag nacht ga ik weg. Ga ik midden in de nacht begin ik. En dan ga ik over de gletsjer heen, samen met Diederik Simon, Oud Roeier en de Meijnd van de Heuvel. En dan gaan we dus... Uh, ja, dat, is, dat is een beetje de, de Tour de France op of, of, of de Elfstedentocht onder de tourskiers. Ik vind het allemaal prachtig. Maar ben je volgende week wel op uh, tijd hier? Ik hoop het, ik hoop het. Ik reken op je. Ja? Dankjewel, Erwin okay. Bennemars. Tot zover de nieuwsbv. Morgen zijn we er natuurlijk weer. En uh, zometeen Radio 1 vandaag met Jan Mom. Bon. Ik wens u een hele prettige dag. NTO Radio 1. Rusland bereid je voor. De raketten komen eraan. Trump richt niet alleen zijn raketten op Syrië... maar ook vooral zijn pijlen op Rusland. Ronkende oorlogsretoriek. Nieuws en kool. Lokale partijen waren de grote winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen. We hebben het echt niet altijd makkelijk gehad in de politiek met elkaar... maar dat hoeft ook niet. In politiek mag je met elkaar al zijn. Ja, maar dat is iets anders dan respectloos, niet verbindend en oncollegiaal. Nieuws en kool. Facebook ligt onder vuur. Your user agreement sucks. Zuckerberg heeft erkend dat ook zijn gegevens mogelijk zijn verzameld... door chemische in Wittgen. En dat was een grote mistake. En dat was mijn mistake.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 Ambitieus en op zoek naar de beste bedrijfsfinanciering? Credion vergelijkt het aanbod van meer dan 70 mkb-geldverstrekkers. Onafhankelijk en snel. Credion.nl Direct een vakschilder voor buiten en binnen? Ga naar sigmapainter.nl Maak een afspraak op credion.nl voor een advies op maat. Morgenavond op NPO 2. Bas Heijnen in Onbehagen. De laatste tijd word ik onrustig van mijn telefoon.